Volgens de gemeente is de ravage opgeruimd en is het opgevangen regenwater gezuiverd. Bijna twee jaar nadat een brand het bedrijf verwoestte. De bodem en het grondwater moeten nog wel worden gesaneerd. Het grootste deel van de bebouwing op het terrein is gesloopt, gereinigd en afgevoerd. En de gemeente Moerdijk is nu klaar met de werkzaamheden. Het saneren van de bodem is in handen van de provincie. En het is nog onduidelijk hoe lang dat gaat duren. Bij de brand in januari 2011 kwamen veel chemicaliën en vervuild bluswater in de bodem terecht. Bij het RIVM zijn nog eens 400 meldingen binnengekomen van mensen die ziek zijn geworden door met salmonella besmette zalm. Eind vorige maand werd bij het bedrijf Foppen een salmonella besmetting gevonden. Drie mensen overleden nadat ze de zalm hadden gegeten. Het totaal aantal zieken komt met de nieuwe meldingen op 950. De bron van de besmetting is een fabriek van Foppen in Griekenland. In Brussel zijn de Europese regeringsleiders bijeen. Bij aankomst zei premier Rutte dat hij niet ziet in een aparte begroting voor de eurolanden, die naast de bestaande Europese begroting zou moeten komen. Rutte is bang dat Nederland dan meer moet afdragen aan Europa. Het belangrijkste gespreksonderwerp in Brussel is volgens Rutte een gemeenschappelijk toezicht op de Europese banken. Rutte vindt dat zo'n toezicht er stap voor stap langs een verstandige weg moet komen. Duitsland en Frankrijk lijken meer haast te willen maken met de invoering van het bankentoezicht. Het is voor het eerst sinds de zomervakantie dat de Europese regeringsleiders samenkomen. En de Eurotop duurt twee dagen. Het weer bewolkt. In het noorden en westen valt af en toe wat regen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of elf. Morgenochtend in het noordwesten wat regen... in de middag vanuit het oosten zon... en het wordt 18 graden aan zee tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. A verkeersinformatie. Er staan nog drie files. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... voor knopend Muidenberg, 3 kilometer. De A4 van Den Haag naar Amsterdam... voor de Nieuwemeer, 3. En op de ring van Amsterdam de A10 Zuid... richting Amersfoort voor Amstel Business Park, 3 kilometer.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 Vanavond nemen we een kijkje in het klooster van west waar het beste bier ter wereld wordt gebrouwen. Maar de monniken doen meer. De afgelopen tijd bouwden ze ook een nieuw klooster. Een nieuwe abdij voor het beste bier ter wereld in de RKK-kloosterserie. Vanavond om tien voor acht bij RKK op Nederland 2. We zitten al in de zeventigste minuut. joh, dat is een flinke overtreding. En jou. twee keer geel. Dat kan ze nog wel eens duur komen te staan. Niet de hoogste prijs betalen voor kleur...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 De NTR. En ja, Dames en heren, goedenavond. Onze gasten won twee keer de publieksprijs van het debuut... <hahaha>, dat kan. Ontving dit jaar de prestigieuze Amsterdamprijs voor haar project Handel at the Piano. En heeft nu een fonkelnieuwe cd waarop ze de Suites for Keyboard van Handel speelt. Die ze anderhalf jaar geleden voor het eerst doornam. En dat was een bijzonder moment, om niet te zeggen een openbaring. Hier is Daria van den Merken. Uw presentator is Petra Possel. Daria, je hebt hem net aan mogen raken, de nieuwe cd. Hij kwam hier in een doos binnen. Het is een cd, dat was me nog niet opgevallen, maar jou wel. Bij een hele grote platenmaatschappij waarvan we de naam niet gaan noemen. Maar <lacht> dit is, dat is toch een sensatie voor je, dit waarschijnlijk, of niet? Ja, dat is een mooi moment. Het is een mooi moment, een mooi moment hè? Ja. Zeker. Ja. Beetje afgeleid. Beetje afgeleid, ja. dat wel. <lacht> Ja, nee, maar wat is het? Trots, ja, ontroering? Nou, nee, ik heb nu, nu heel veel trots. Ik, alle andere fases van het uh, lament of wat dan ook, dat komt nog straks. Maar ik ben nu vooral heel trots. Heel gaaf om te zien, ook omdat ik uh, zelf mocht bepalen hoe die eruit komt te zien. Uh, hoe die nou eruit ziet. Tot in Enzo. alle details. Tot Visage, in alle details. Uh, ja. de tekst natuurlijk van het boekje. Uh, Kleuren. En ga zo maar door. Ja, ja. Nou, een prachtig product. We gaan het er straks over hebben. Uh, welkom in uh, of van donderdag, 18 oktober. Het Cultuur en van de NTR. We zijn er vier keer per week, van maandag tot en met donderdag op Radio 1. Onze gast is pianiste Daria van der Berken. Ze is een, een, een ongelooflijk wilde wijf. Ik moet het maar even gewoon zo zeggen. Soms hmm. dan hangt ze bijvoorbeeld uh, 100 meter boven de, boven de grond met haar... Niet 100. Nou, nee. maar wel heel hoog. Het <laughs> zag er wel zo uit. In Sao Paulo uh, op, haar vleugel, of op een vleugel te spelen. Uh, dan dan uh, nodigt ze weer iedereen bij haar thuis uit voor een, een, een, een recital uh, aan huis. Uh, dan gaat ze met een bakfiets, wordt ze de hele stad doorgetrokken... en speelt ze in parken, plantsoenen, stra op straat en ga zo maar door. Nou, kortom, ze heeft een missie. Het is een vrouw met een missie... en haar missie is hendel tot grote hoogte brengen. Uh, en dat doet ze voortreffelijk. Dat staat nu op die cd... En ja, het lijkt mij ook wel leuk om de luisteraars... Uh, misschien met een opdracht het bos in te sturen. Bijvoorbeeld, wat vindt u van Hendel? Want er zijn ontzettend veel voordelen over Hendel. Kom ja. maar op, zou ik toch wille willen zeggen. Wat is, wat is de hardnekkigste eigenlijk, ja? Voordelen. Voor ja. Nou, die, die komen van... Uh, die komt van een niet nader te noemen uh, grootheid... waar ik enorme eer voor voel. Maar die, die, die zei bijvoorbeeld, Hendel is toch pompeus en sentimenteel? Precies. Ja, daar, en, daar, uh... en dat kleeft aan Hendel en dat gaat niet makkelijk meer weg. Ja, bij sommigen dus kennelijk niet. Maar bij mij was dat zelfs nooit een issue. Nee, nee. Nou, kom maar op uh, thuis met uw commentaar op hendel. Het mag ook wel een beetje over Daria van den Berk gaan. U mag ook vragen stellen. Vinden we ook leuk. Doe dat dan via radiokunsthof.nl. Het gastenboek radiokunsthof.nl. Of via twitter.com. Hashtag radiokunsthof. En dan komt het allemaal bij ons uh, terecht. Voordat we gaan luisteren naar je muziek... want je gaat twee keer live spelen in deze uitzending... Uh, gaan we... Uh, Even het nieuws van vandaag behandelen. Nou, Sylvia Christel is dood, actrice, groot filmactrice. Toen zei ik, heb jij die films gezien? Nee. Toen zei jij nee. Want die waren in jouw tijd niet meer of zoiets. Nou, misschien wel. Ik heb het op even niet gezien. Erotische films. ik is helemaal in je voorbij gegaan. Nou, niet geheel, maar op even heb ik ze toch niet bekeken. En ik dacht nog vanmiddag, toen ik zag het op het nieuws... dacht ik, oh, dan word ik vast krijg ik iets over te horen. Ik moet het snel vinden en zien. Maar dat, dat lukte niet zo snel. Je hebt dus Emanuele ik... vanmiddag niet gekeken. Ter <laughs> voorbereiding nou, nee. Misschien is dat maar, maar goed ook. zaten we er heel anders bij nu. Uh, <laughs> laten we het daarom dus hebben over de Turkse pianist Fazil C. Die is uh, vandaag uh, voor de rechter verschenen... op beschuldiging van uh, het beledigen van de islam... in een aantal tweets op Twitter. Hij is 42 jaar uh, oud. Hij is zichtbaar aangedaan uh, door de beschuldigingen. Want hij dreigt 18 maanden de cel. In te raken, deze virtuoze uh, pianist. En dan is mijn carrière voorbij, heeft hij gezegd. Hij heeft opgetreden in Berlijn, Parijs en Tokio met een aantal vermaarde orkesten gespeeld. Jij kent hem ook, Daria. Nou, niet zo, ook niet zo goed. Ja, niet ik, van live optreden. Niet van live optreden, is ook, ook zelden eigenlijk, is er maar wel veel overgehoord. En heeft hij echt gezegd dat, hij, dat zijn carrière voorbij is na 18 maanden? In ieder geval, dat, dat geloof nou, ik, ik niet. Ik, maar, je <laughs> denkt niet dat dat in. Uh... Zeker niet, dat zal niet gebeuren, maar het is gewoon wel het is wel, uh, het is wel heel ernstig dit. Ja, dat je gewoon een tweetje doet en, uh, en dat je dan vervolgens achter. Ja. maanden... Maar hij kan natuurlijk niet spelen in de cel. Hij krijgt er geen vleugel bij. Nee, nee, nee. Dit, dit, dit is heel ernstig, maar los ervan mensenrechtengewijs is het ernstig. Ja, dus... vooral dat, hè? Ja. Laten we gewoon even luisteren hoe die bijvoorbeeld de Turkse Mars inzet. Want dan horen we meteen wat deze jongen ja, toch uh, tot spraakmakend maakt. MUZIEK Klassieke muziek, ja yeah. eigenlijk. Uh, twee dingen vallen op. Ten eerste de beroerde geluidskwaliteit. Yeah. Uh, maar los daarvan... Uh... Hij gaat volledig uit de rails, maar hij slaat er ook gewoon volledig naast een aantal keren. Ja, ja, behoorlijk. Ja. Is, dat een, is dat een onderdeel van zijn succes, of uh, weet jij dat? Nou ja, zoals ik al zei, heel, heel goed ken ik hem niet. Maar um, ja, wat ik nu hoor is meer een jazzpianist of iemand die hier houdt van improviseren... Die, die heel goed kan, dingen kan uh, verbasteren. En, en ja, iedereen vindt daar het zijn van. Ik, ik, ik, ik, ik word hier niet heel wild van, maar nee. ik word er wel... in zekere zin, als ik niet altijd kritisch luister, word je juist wel vrolijk van. Maar, uh, het het is, is een spektakel. Ja, het, het is pianist. een spektakel. Het is het is, niet, het is niet iets uh, wat mij direct ontroert. Nee, wat jou wel ontroert, dit heet dan een bruggetje in ons jargon, <laughs> is de muziek van Hendel. En sommigen zal dat verbazen, want daar kom je niet, niet snel uit als je, als je in jouw branche, uh, jij wel, jij kwam er wel uit. En je gaat ons, om ons lekker te maken, alvast een, een stuk laten horen... Uh, dat ook op de cd staat, Allemande. Kan je iets vertellen over het stuk wat je nu gaat spelen? Ja, de Allemande in, in D-Klein is een, uh, een, een deel uit de suite in D-Klein. Um, er, zijn, er zijn verschillende suites en verschillende uh, korte werken... die ik heb opgenomen. Um, en ja, hij staat een beetje op zichzelf, want... Ja, dan ga ik meteen anders een heel lang verhaal houden. Maar dat moet ik volgens mij niet doen. Um, Hendel was nooit van plan deze, deze suites echt uit te brengen allemaal als geheel. En heeft toen uh, eigenlijk een aantal stukken bij elkaar gehaald. En daar toen suites van gemaakt. En, en daarom is dit ook een beetje een op zichzelf staand deel. Um, en en het, is, het, ja, het heeft mij ontzettend ontroerd toen ik het voor het eerst doorspeelde. En ja, vooral omdat het een hele diepe melancholie uitspreekt. Behoorlijk, ja. Ja, ja. ja. Nou, ga, ga jij achter de vleugel zitten... Dan vertel ik dat Daria van der Berken live speelt. Vandaag twee keer in kunststof RadioKunststof.nl. Daar kunt u uw reacties, uw loftuitingen, uw commentaar, uh, uw vragen kwijt. Daria van der Berken uh, van haar nieuwe cd-suites voor keyboard. En ze laat dat nu live horen, allemaal. Maria van der Berken, pianiste, begin 30. En midden in de schijnwerpers die je zelf op je hebt weten te richten. Door je niet aflatende enthousiasme en inzet om jouw muziek bij de mensen te brengen. Je liet je met je vleugel rondrijden door de stad. Je liet je de lucht in hijsen in Sao Paulo. En speelde daar een concert voor duizenden mensen. Miljoenen zelfs, vertelde je me voor de uitzending. Want het werd ook gebroadcast op de televisie daar. Ja, het kwam in een programma uh, daarna, s'avonds. Wat wekelijks door iedereen wordt bekeken, blijkt. Dus, ja. ja. Uh, je gaf thuisconcerten, je zette de, uh, de voordelen. De deur wijd open en je bracht. Uh op, uh, op, kosten, op, op, op de kosten van de Hendel-cd, die nu net vandaag is verschenen... Uh, die bracht je zelf bij elkaar door intensief te crowdfunden. Anderhalve maand geleden werden die inspanningen bekroond... met de Amsterdamprijs 2012. Dat is een geldbedrag van 35.000 euro. En die heb je ook hard nodig waarschijnlijk... om je onderneming goed op te, door te laten starten. Ja, ja, de plannen zijn al klaar. Ja. Ja. Overigens, de cd is wel van, is, heb ik vandaag in handen... maar hij komt volgende week officieel uit. Ah. Uh, de 26e... Maar dus ja, hij is gewoon net uit de fabriek gerold. Dus uh, wat ik net in mijn handen kreeg... was gewoon de eerste, het eerste... Echt het eerste exemplaar. exemplaar ja. Ja. Ja. Wij claimen dat dan altijd meteen bij dit programma. Wij doen dat ja, nee. alsof alles Goed hier in het gaat. Dat is gewoon ja, nee. een attitude. Ja. We <laughs> zeggen. De jury die zei toen... de jury van die Amsterdamprijs, Prijs... Handel at the Piano is even vernieuwend... als Amsterdams project. Overal waar een piano staat, of dat nou een café... een boot, in de lucht of in een concertzaal is... zal Daria het komend jaar te horen zijn. Spelend op... een rijdende vleugel door de stad met bewonderende blikken van jong en oud. Toerist en Amsterdammer brengt ze Hendel naar iedereen die het wil horen. Hendel is je grote liefde. Was dat altijd zo? Nee, nou sterker nog, ik kende de suites van Hendel nog helemaal niet. Dus uh, er, er, er, ja, er kwam heel wat los toen dat voor het eerst meemaakte. Uh, zoals Joost Prinsen zei ik, anderhalf jaar geleden voor het eerst uh, doorgespeeld... En, um, Hoe ik... kwam het op je pad? Nou, ja, ik was eigenlijk uh, ik was een beetje ziek. Ik zat thuis. Uh, ik was wat uh, brochures aan het doorbladeren. En ergens zag ik staan uh, suites van uh, of, uh, Fugas, van Hendel of Bach. Ja. En toen dacht ik, ja, wacht even. Uh, ik ken helemaal geen Fugas van Hendel, wel van Bach. Ja. <laughs> Uitgebreid leren kennen. Uh, maar, uh, maar niet van Hendel. En... Um, nou ja, wat je dus makkelijk kan doen is uh, op, op internet de bladmuziek... een van de foute Russische uitgaven gedownload en geprint. En die kwam op mijn standaard thuis. En um, ik, kan, ik kan anders wel even spelen wat ik toen voor het eerst doorspeelde. Ja, laat Want, eens even horen. Je hebt er ja. een microfoontje staan. Ja, nee, wat, wat, wat, wat, wat wel grappig was, ik zocht dus naar de Fuga. Naar, de, naar bepaalde delen die, waar, waar, Hendel een paar van, waar, waar Hendel een paar van heeft gespeeld. Uh, en die, en die, die begon zo. Dus Door. Nou ja, daar werd, werd, werd ik al blij van. Maar op zich was dit een fuga die, nou, die, die gewoon zo gezond en goed in elkaar zit. Maar het, het, het, uh, uh, het, mee, het, het, het zorgde dat ik meer wilde weten. Uh, dus ik ging eigenlijk toen naar het begin van die, van die suite. Want de suite bestaat uit vier delen en dit was het laatste deel. Um, maar ik had dus nog niet genoeg gehad en, en ik ging naar het, naar het begin. En wat me toen overviel was een enorm contrast. Uh, namelijk dit. Top, hè? want dat voelt ja. nou dan. <laughs> dat is ook moeilijk dat ik had er even dus Radio 1 toch. En en, en ik, ik speelde dus door en ik, ik werd echt best wel een beetje gek dat er zo'n dat ik zo in het diepe werd gegooid in een heel andere andere atmosfeer die zo zo zingt en ondertussen zo een beetje een soort statig statig iets heeft waardoor je toch lichte afstand behoudt of zo. Maar maar die die, die sereniteit ervan ook, die, die, die hakt erin. Maar vooral toen dan weer een minuut later, ik bij het volgende deeltje was aanbeland. Wat weer een totaal ander, andere uh, uh, sfeer heeft, namelijk dit. Dus daar, daar zit je meteen een stuk, uh, een stuk vrolijker. Ik ben een beetje nu hectisch, maar um, daar werd ik heel... Uh, weer naar een andere kant op geduwd. En als je dan dat nog dat deeltje... wat dan tussen deze, uh, dit snelle deel en die fuga zat... daar had ik ook helemaal niet van verwacht... dat daar opeens Hendel de operacomponist aan bod komt. Want wat daar gebeurt is een soort kort recitatief... Uh, wat, wat gewoon zo in een opera zou kunnen. Namelijk... En dus zo had ik binnen tien minuten opeens zo'n scala aan, aan karakters meegekregen, uh, dat ik uh, ja, verliefd werd op deze muziek. En je werd niet alleen verliefd op die, op die muziek daar, ja, maar je werd ook verliefd op dat karakter van die Hendel. En, en ik zat daar vandaag ook wat over te lezen. En Jij hebt een blog bijgehouden waarin je ons allerlei Hendel uh, weetjes aan de hand doet. Onder andere dat hij ooit eens een keer een zangeres omgekeerd aan de voeten uit het raam heeft gehangen. Mm. En dat jij dat wel tof vond. Ja, nou, ja, ik, ik moet zeggen, dat ik, probeer, ik, uh, ik ik las het in een paar, in een paar geschriften over Hendel, een paar biografieën. De vraag natuurlijk of dat echt of hij, ik, ik probeer me voor te stellen als je iemand aan zijn voeten uit een balkon hangt dan dan ik weet Wat had die zangeres gedaan? Nou, ze was heel vervelend. Ze had ze was gewoon een beetje diva gedrag aan het vertonen en en Händel heeft zo actief zijn zangers betrokken bij zijn opera's want hij had continu onderneming en hij zocht ze zelf in Italië en ik denk dat hier, hier gewoon een, uh, iemand uh, even heel vervelend werd en hij boos werd. En misschien dat iemand het een beetje heeft geromantiseerd en gezegd dat ze uit het balkon hing... Maar nou, hij zal er toch wel op zijn minst die kant op hebben geduwd. En... Want ik dacht ook meteen van... goh, wat zegt dit nou over het temperament van Daria... dat ze, dat ze deze karaktereigenschap van Hendel uh, leuk vindt. <laughs> en uh, to, toen las ik een recensie van een muziekcriticus en die schreef... de combinatie van levenslustige energie en weemoed... die Hendel in zijn muziek wist te leggen... zijn van den Berken op het lijf geschreven. Dus ik dacht, het is misschien wel karakterologisch... Nou, het zou best wel kunnen dat, ook wat ik net uitlegde... en eigenlijk nu stand te bedenkt, dat het misschien wel inderdaad past... dat je zo uh, aan verschillende scala's van, van gevoelens binnen korte tijd kan komen. Daar, daar heb ik een handje van, dus dat past wel. Maar wat ik juist interessant vind aan Hendel, is dat hij ondertussen... Nou, ik, ik heb er met verschillende ook collega's over gehad. Ik heb zelden een componist meegemaakt die zo... Uh, of niet voor componist meegemaakt, overgelezen, ja. die zo gezond... In het leven lijkt te staan. Ja, die die ja. niet. Tuurlijk heb je de romantici... die natuurlijk uh, ook wel. die wat uh, labieler kunnen zijn. Maar ik ken niet, hij was het gewoon. Ook een een ook. Ja. Ja, ja. Hij was zo hij heeft, begon allerlei ondernemingen. die ja. soms gingen ze op de fles. Ja, maar uiteindelijk is hij heel succesvol geweest. Zeker. altijd. En de zoektocht werd nu. van wat kan ik nou echt over Hendels karakter te weten komen? Dat is nog best wel moeilijk, want er zijn niet zoveel. Uh, niet zo heel veel mogelijkheden. Er is een geromantiseerde biografie waarin hij als humanist wordt neergezet. Nou ja, ik vond dat fantastisch, maar ja, of het waar is, weet ik niet. Uh... Uh, waar, waarin hij gewoon heel... Weet je, ja, wel, wel, wel gewetensvol te werk ging. en uh, uh, Wist dat hij deed. En, en, want je hebt nu ook heel veel toneelstukken... zelfs vorig jaar gezien... waarin Hendel juist als zo'n hele brute, vervelende man... Ja. wordt neergezet. Ja. Nou, daar geloof ik niks van. <laughs> daar wil, wil ik niks jij van geloven. geloven. Nee. Nee, we, we spreken hier nu toch wel van verliefdheid. Hoor. Als je nee, die, nou, nee. dit soort teksten uit gaat kramen... dan spreken we gewoon wel van verliefdheid. Ja. Ja. ja, Maar ik zat ook te denken... misschien is er een soort verwantschap... omdat hij ook wel... Wat je net liet horen, daar, daar zitten alle gevoelens, alle lagen zitten daar eigenlijk al in, hè? Ja. Dat, dat kon je gewoon heel goed horen. Maar op een hele heldere manier, dus, dus uh... niet, niet door en door geromantiseerd bedoel je, of of, ja. of uh, weggespeeld of wat bedoel je? Nou, geromantiseerd dat is ook heerlijk, maar inderdaad deze stel, hij heeft een soort, er zit de er zit niet iets zwaars in, zeg maar. Het is niet van, het is geen depressieve muziek. Wat wat een heel ander. Dat uh, uh, je wat meteen heel andere heeft, raakt. Ja, ja. ja, ja. En, en ondanks de weemoed en het melancholische, heeft het de hele tijd toch een soort van lichtheid in zich. Ik bedoel, iets wat het een beetje kan relativeren, of, of gewoon mooi. Weet je, dat ja. alles toch uiteindelijk mooi is. Hè? En dat is dan misschien het optimisme waar ik dan zo hou. In deze muziek zit toch een bepaald optimisme. Ja. Veel barok, maar. Ja. Speelt, speelt in, in, in de beoordeling en, en de appreciatie van deze muziek... van deze hendel mee dat je een, een Russisch gen hebt eigenlijk? Nou, dan, zou de, dan zou de deprimerende en, en, en, en ja, veel groter... Ja, wacht even. Groter. De helft is Russisch en de andere helft is Hollands. Dus ja. die relativeert alles weer gewoon ja, nee, lekker, een, nou, lekker naar polderniveau terug. Natuurlijk. Ja. Nee, nee ja, als je het heel makkelijk wil... Uh, dus het, uh, de basispsychologie... Ja, ik heb inderdaad ja. ook beide dingen in me. Dus dat, uh, ik heb aan de ene kant uh, onwijs Hollands, Limburgs. Um, bloed en ook Russisch bloed. Ja. Ja, ja, nou, ik vraag het ook om de, omdat eigenlijk de mensen die we om jou heen spraken. Uh, ook wel de hele tijd tendeerde naar dat Russische te benoemen. Dus dat zal niet zonder reden zijn. Dat begint er al mee natuurlijk dat je les hebt gekregen van uh, Mila Baslavskaya. Baslavskaya. Ja. Ja. Ba Baslavskaya. Ja? Ja. Ja. Deed verder wel goed, maar uh, de klemtoon lag verkeerd. Uh, dat is onder andere ook de moeder van violiste Lisa Versman. Ja. En zij gaf les. Zij heeft jou pianoles gegeven. En dat, dan riekt het natuurlijk al snel naar de Russische school. Ja. Was dat ook zo? Nou ja, dan is weer de vraag, wat is er? school. Nou ja, ik ik blijf dan. ja, nee, ik blijf graag herhalen dat dat uh, uh, Mila is de, de moeder van Lisa, echt een hele eigen school, een hele eigen pedagogische school heeft. Wat, wat, ik, er was in ieder geval ruimte voor continu het hele tijd, de liefde voor muziek wel elke keer benaderen en daar van daaruit werken, zeg maar. En dat, dat hoe je, het, ik weet niet of dat school is, maar dat is wat ik gewoon als basis altijd heb meegekregen en en uh, um, uh, en natuurlijk heb ik veel Russische componisten ook gespeeld vroeger, maar net zo goed. wacht, eigenlijk ben ik nog verbaasd dat ik nooit Hendel stukjes heb gespeeld of zo, maar uh, het was... Uh je laat je niet zomaar indelen in Russische school of niet-Russische nee, school. Nee. Dat is wel duidelijk. Ja. Het was in ieder geval wel een soort Russische opvoeding, muzikale dat opvoeding. Mijn ja. zusje Ilonka die heeft ons verteld dat onze pianoles was echt van de Russische school En werd de hele tijd gezegd dat je niks kon. Er werd ook meteen niet direct gezegd dat Daria talent had. De Russische school is namelijk niet van complimenteren. En daar heeft ze heel erg gelijk in. Ja. Ja. En hoe ja. is dat? Is dat fijn of juist niet fijn? Want zij noemt, what doesn't kill you makes you stronger. En dat klinkt wel goed, maar het is toch ook wel heel Ja, Nou, ja, ik, uh, weet. Ja, nou ik heb me er ook los van, uh, van gevrikt. Want inderdaad op een gegeven moment gaat het je in de weg zitten. Als je echt inderdaad denkt dat je, dat je het niet kan. Ik heb heel bewust op een gegeven moment gezegd... Ja, ik kan het wel. En, en, en, en, en, lekker peul. Ja, en, en daar ben ik een stuk gelukkiger van geworden. Maar toch in je opvoeding ben ik er niet, niet tegen... om een klein beetje zo strenger te zijn. Uh, want uh, het zorgde wel dat ik hard werkte. En ook heb ik stiekem het gevoel dat niemand het echt... Dat, uh, dat ik het eigenlijk zelf al voel. Dat het niet zozeer is de opvoeding. Ik, ik zit zelf een beetje in elkaar. Zo. Uh, dus dat daarmee ik... bedoel je dat je bijvoorbeeld competitief bent? Of... Nee, nee, daarmee bedoel ik, dat ik, uh, dat, ik het, dat ik het niet snel goed genoeg vind. Wat hebben ook wat meer mensen, maar dat ik ook een beetje. Ja, ik, uh, hoe zeg ik dat? Um... Ik, bedoel, ik moest vaak eerder worden tegengehouden om bijvoorbeeld harder te werken... om iets in, ergens beter in te worden. Want leraren zijn heel snel gaan zeggen van... nou, je, ga eens wat meer leven, doe eens wat leuk. Dus <laughs> doe eens wat leuk met je leven. Ja. Nee, maar ik bedoel van... Ik, ik ben dus wat strenger voor mezelf nog dan anderen zijn geweest. Maar ik ben wel inderdaad zo, zo uh, opgegroeid. Uh, maar de, dat is een ding waar ik eigenlijk al... Uh, ja, dat, dat is echt dat is wel interessant geweest ook wel. Voor, uh, want dat, dat, uh, daar werk ik me heel bewust van. Op een gegeven moment laat je het los. En dan, uh... maar, wat is voor jou het cruciale moment in je carrière geweest? Je bent nu begin dertig en, en, en nu komen de oogstjaren, denk ik. Dat... Ja, ja, zo voelt het wel grappig genoeg. Nou ja, um, een cruciaal moment geweest is eigenlijk ook nog niet zo lang geleden. Het is in 2007. Toen deed ik mijn debuut bij het Rotterdam Philharmonisch Orkest. En dat was eigenlijk een ervaring waar ik zo gelukkig van werd. En uh, ik heb een beetje een rare carrière daarvoor achter de rug. Want ik won wel al die jeugdprijzen en ik won daarna ook prijzen. En daarna kreeg ik heel veel geld om in Amerika gaan te gaan studeren. En ik deed alles op niveau. Maar ondertussen had ik nog nooit met orkest gespeeld. En zelfs niet met een amateurorkest. Dus ik, ik zat altijd wel en ik kreeg toen de debuutprijs. En twee keer heb ik die ook met kamermuziek. Ik speelde heel veel kamermuziek. Maar ook solo had ik recitals overal gegeven. Maar nog steeds nooit met orkest. Hoe kwam dat? Hoe werkt dat? Ik denk gewoon pech. Gewoon, ik zat niet in de, in, de, in de juiste baan. Ik weet niet of, of toen ik een keer. Bijvoorbeeld de eerste mogelijkheid uh, zijn natuurlijk amateurorkesten... maar ik zat een beetje niet in dat wereldje. En als je een concours wint, ja, toen won ik een andere prijs. Was ook leuk, ging reizen. Daar ook. Ja. <laughs> maar, maar de orkestprijs ging toen naar iemand anders. En, maar aan prijzen geen gebrek, maar je wilde die ervaring opdoen. Nou ja, het is, ik vond het behoorlijk ultiem om met om orkest te spelen. En dan komt er opeens een vraag, ergens een jaar daarvoor... van nou, uh, wil je met het Rotterdam Philharmonisch Orkest... het uh, pianoconcert van Clara Schumann spelen... En nou, ik, weet, ik, weet, ik was op dat moment in Canada ergens en ik werd echt helemaal, helemaal gelukkig. Echt helemaal blij, echt yes, yes, yes. En um, eigenlijk is dat hele jaar dat niet afgenomen en het concert ging toen ook heel goed. En het, was, het was heel erg leuk, ik voelde me erg gelukkig op het podium. Maar wat voor mij daar zo belangrijk aan was, was dat ik dus inderdaad geen enkel moment bang werd of dacht, dit kan ik niet. Weet je, ik, uh, ik, ik was toen wel namelijk ook al afgestudeerd en en ik kom me dus zonder dat iemand om me heen zei wel of niet doen of wat dan ook. nou daar ging ik gewoon in. en uh, toen dacht ik nou laat, uh, laat bloeien. maar dit is wel gewoon uh, waar ik gelukkig ja, van Ja, beschouw je jezelf als een laatbloeier als je zo'n moment in je nog binnen je twintigste in je twintigste uh, ja, in deze krijgt. tijd zijn pianisten op zijn vijftiende al, uh, al vaak al uh, aanwezig. Maar ik dus in Het idee gelegen. dat je bijna tegen je pensioen is dat te werken, nee, ik zelf eigenlijk niet. Want ik heb wel heel erg sterk het gevoel, en dat zeggen ook sommige mensen om me heen. Weet je wel, dat je, iedereen volgt zijn eigen pad. Ik volg dit, volg dit pad, en en uh, nou, het, weet je wel, ik volg het gewoon. En ik doe ik en ik zorg dat ik uh, dat, dat ik die dingen doe die ik leuk vind om te doen, maar um, ik, ik, ik had dus niet. Ja, ik heb niet het gevoel dat ik. Ja, carrière geweest ben je wel een laadbloeier. Uh, want ja, uh, toch al die, die Chinese pianisten die nu al zo vroeg een, een carrière hebben of een deal of wat dan ook. Um, alleen zie ik meteen de positieve kanten van lang nadenken over muziek en spelen en doen. Omdat uh, ja, de, de muziek heeft baat bij persoonlijke groei. Ja. Wat, wat beschouw jij zelf als, als uh, jouw unieke. Talent. Oh, nou. Ja, het lijkt wel een sollicitatiegesprek. Ja, dit zit er. Dit. Ja, dat heb jij niet zo vaak? Ik dacht nou, vorig het. jaar toen, toen, werd ik een paar mensen, toen ik dit geld moest gaan bij, hebben een paar vrienden wel op de proef genomen, gingen wij dit soort vragen stellen. En inderdaad, oh, was het een ik, leuke avond of nee, nee, dat eindigde nee, inderdaad nee, niet. Nee. Nou, ik ga lekker avond. toch door. Ja. Nou, ik, het is een opmaat natuurlijk naar wat andere mensen vinden, maar ik wil eerst eens weten wat jij vindt. Wat, waar ben jij goed in, vind je zelf? Nou ja, hopelijk in, wat, in, de, in, de, in deze filosofie. Dus dat je hopelijk op een gegeven moment de muziek de muziek laat. Uh, en niet meegroeit. Ja, mee ja, waar ja. Ik het, dat nou, uh, waar ik de hele tijd over hoorde en las, was eigenlijk de kracht van je handen. <laughs> nou, trouwens, dat is wel zo. Ik, ik heb inderdaad. Wat van... is er met je handen? Leg eerst eens uit wat er met die handen is. Je hebt links, je hebt rechts. maar jouw linkerhand is heel sterk ontwikkeld, en je rechterhand ook. En dat is bijzonder voor een pianist. Nou, ja. Dat ik hoop ze, niet dat dat bijzonder is. Maar ik, ik, weet, nou, ik werd vroeger gepest met worstenvinger. Want ik heb een beetje, beetje dikke vingers. Maar ik heb een hele brede, hele brede pols. En ik bedoel... Ik, ik, ik, het is wel, zeg maar, fysiek heb ik geluk. Wat dat betreft. Want iedereen denkt dat je dunne vingers... Dat is ook handiger. Maar ik bedoel, ik heb gewoon niet... Uh, je hebt brede handen. Ik heb je hebt brede de... handen. Ik kan, ik, kan, ik kan grote sprongen maken. Of, of, of grote intervallen pakken. Maar... Um, ja, nou, dat, ik zou niet weten. Dat is denk ik een, een fysiek gelukje. Dus uh, zij weet, zegt Hans Hafmans, en die werkt bij Radio 4... en die weet heel veel van klassieke muziek. Die gaat overigens aanstaande woensdag een programma met je maken. <laughs> zij weet heel goed het onderscheid te maken... tussen haar linker- en haar rechterhand in de muziek. Haar linkerhand geeft heel veel kracht. De linkerhand is begeleidend... terwijl die bij de meeste pianisten onderontwikkeld blijft ja, nou, het heeft met luisteren te maken. Ik weet ook dat ik heel vaak vroeger te horen kreeg van, daar luister eens naar je linkerhand, luister eens naar je linkerhand, en je merkt dat de muziek, je merkt dat, dat alles, je, voller wordt. Dus het is wel, het heeft ook met, met je met je uh... Ja, dat, dat, daar heb ik door de jaren heen wel, wel een punt van gemaakt ja. inderdaad. Is dat zo dat dit zich ook meteen dat dit meteen oplevert als je bijvoorbeeld Hendel speelt? Nou, wat wel zo is, is Hendel is heel polyfoon, dus meer stemmig, weet je alles. Ja, er zitten er zitten veel lijnen die in in in. Ja, soms moet je drie lijnen met twee twee handen spelen, maar de, de, ja, daar moet je daar moet je goed door luisteren, maar. Um in elke muziek belangrijk. Ja, ik heb er nog nooit echt zo over nagedacht. Hoor. Links en rechts. En, en hand, en boven en onder. Nee, en dan, dan een beetje echt... zo trappen op die pedalen. Nee, en... dat, dat is zeg maar een soort... Nou ja, dat, dat, nee, Op die manier denk ik echt, echt niet. Nee, want wat jij noemde... dat heeft veel meer te maken met, met je karakter. Met wie je ja. bent eigenlijk. Ja. En dat vind jij dus en, zelf ook belangrijker. Nou ja, uiteindelijk zegt dat wat, wat je handen moeten doen. En, en dat is nog de grootste, de grootste struggle. Uh, om dat gedaan te krijgen. Dat is waar het studeren ook uh, voor is... Dat, dat, wat, dat wat je voelt, wat je vindt, wat je, wat je graag wilt. Oh, ik weet wat mijn sterkste punt is. Ah, ja, ik, ik besef het opeens. Nou, het is wel dat ik heel snel weet wat ik wil van de muziek. Maar dus dat ik, dus ook hier toen ik dit doorspeelde, los van of het lukt of niet, uh, ik, kon wel, ik wist meteen wat ik ervan wilde. En wat ik van mezelf zou gaan vragen als ik daarop ga studeren. Daar is weinig twijfel over. Over de klankkleur of het geluid wat je wil laten horen. Ja, over dus, de muziek ja, ja, die ja, je precies. wil laten dus horen. Dat, dat, Daar heb ik dan meteen een voorstelling van. En. en uh, handig is dat? Of zit dat juist? Nou, dat kan ook heel frustrerend zijn. Want als je het dan uiteindelijk niet lukt. Want je zit in je hoofd, maar het lukt niet. Omdat ik veel. Het is moeilijk of wat dan ook. Dat is waarom je dan een stuk lang. Ik hou ook van lang een stuk instuderen. En niet meteen kort en dan meteen doorspelen op concerten en dat soort dingen. Ik wil er graag lang over nadenken. En ondanks dat ik het al beeld al had van tevoren, wil ik ook. Ik heb ook met deze hendel heb ik, uh, met barokspecialisten gepraat. Terwijl ik eigenlijk wel al mijn richting min of meer wist. Maar je weet het nooit. Er komen altijd nog invloed op je en, en, en, wat, en, en wat levert dat op? Wat leveren die gesprekken op? Ja, uh, ik denk voor mij rust. Dat ik uiteindelijk weet waar mijn keuze in staat. Tussen alle andere keuzes. Dat ik gewoon bepaalde... Uh, nou, ik word alleen maar zekerder van mijn eigen zaak daardoor. En soms krijg je zo'n interessant muzikaal idee van mensen dat je daar ook... maar ik denk niet dat je dat... dat kan je nooit overnemen namelijk. Dat is het unieke van... Want barokspecialisten zullen daar wel, wel degelijk... misschien een andere visie op oh, hebben... Uh, dan, dan jouw visie op, uh, op Hendel. Ja, ehm... Um... Ja. Misschien wat st strenger in de leer. Maar... Nou ja, dan, heb, dan, dan moet ik natuurlijk ook op een ander instrument Instru spelen. Precies, de oude instrumenten ja. spelen. Dus wat ze wel zeggen... Ik heb, ik heb op een gegeven moment echt een heel leuk gesprek gehad. Dat heb ik nog gefilmd en ik weet niet of ik er nog wat mee ga doen. Ik hoop het wel. Maar ik heb een heel leuk gesprek gehad met Ricardo Canci, uh, fletist van het orkest van de 18e eeuw. Ja. En ik, ja, ik, ik, ik, ik vond hem helemaal fantastisch. Want ook hij gaf aan... Hij was, hij was puur muzikaal aan het denken. Bij hem kreeg ik wel een heleboel barok ideeën. Want zijn, zijn leven is binnen bepaalde weet je, barok spraak. Zeg maar. En, en ja. alle, alle lijnen hebben daarmee te maken. En, en ook de, de kennis. Maar ondertussen uh, heeft hij... Heeft hij, het, hij zegt ook ja, ik hou ook ontzettend van Rostropovich als hij toen hij dit en dit en dit speelde, weet je de beroemde cellist, of uh, die, die totaal niet een barokke. Uh, ja, dat had, gaat vrijheid. Dat, dat hij... gaat vrijheid. En hadden we het weer toch over een wat neutraal, muzikale idee, weet je of, Het werkt altijd anders. Ja. Je kan, en en uh, dan kan je dus dingen overnemen, maar maar nooit precies moet je eigen taal vinden. Ja. Laat, laat ons die taal horen. Want je hebt iets uitgezocht wat je niet helemaal... Chaconne, dat kan je niet helemaal laten horen... maar je nee. wil er wel een groot deel van laten horen. Ja, ja, ik wil heel graag daar een deel van laten horen. Ook al, ook al Ik weet niet of het gaat werken. Omdat dit, dit heeft te maken met uh, opbouw. En, en weer de taal die Hendel uh, spreekt. Maar ook geeft het aan wat voor improvisator hij was. Want dit is hier... Begint, dit begint het stuk, begint eigenlijk met een groot opgezet thema met akkoorden en en en grootspraak zeg maar gewoon yeah. gewoon majesteitelijk. mijn ja. ja en vervolgens komen er 21 variaties in in 6 minuten nou hebben we dus niet zoveel tijd dus ik begin ergens in het midden waar die opeens van groots en virtuoos naar naar uiterst mineur en en en mooi uh, uh, melancholisch gaat ehm um, Contemplatief. Ja. <laughs> ik kom er even niet woord, uit. Hè? <laughs> Verschrikkelijk. <laughs> en, uh, en, en, maar dat groeit. Dat groeit dan weer... Dat groeit in, in zo'n groot gebaar. In ieder geval zo voel ik het. Dat kan iedereen anders spelen en anders doen... Uh, ja, en dat eindigt dan weer, weer in, in het einde. Dus ik speel dan wel door tot het einde. Ja, Daria van den Berken ze gaat nu achter de vleugel zitten. Hier in het radioprogramma Kunststof. U kunt nog steeds reageren via onze website radiokunststof.nl. Of twitteren natuurlijk, hashtag radiokunststof. Met uw commentaar of uw uh, loftuiting mag natuurlijk ook van harte. Daria van den Berken. En dan nog even een flinke hap adem En toen zetten ze dat laatste slotakkoord in. Heel mooi. Daria van der Werken, pianiste. Ze heeft een cd uitgebracht. Die heet Suites voor Keyboard. Daar kwam trouwens ook een vraag over binnen. Waarom het zo heet. Want een van onze luisteraars vraagt zich af. Dat, dan moet ik meteen denken aan zo'n elektronisch ding. Ja, nou. Da, da, da, in Engels is het wel gebruikelijk. Ja. Want ook daar wordt het altijd keyboard uh, pieces genoemd. Vaak als het gaat om klavisimbel of zo. Gewoon om om ook gaan aan te geven dat het wel één familie is. Um, uh, dus ik, ik heb het uit het Engels eigenlijk genomen... Um. Ook ja. omdat je natuurlijk zit te aazen op een hele grote internationale carrière. Ja, uiteraard. Het <laughs> is veel beter om het zo groot uit te brengen. Er komt een, een vraag binnen van Chris. Die vraagt zich af, bij Hendel vraag ik me altijd weer af... wat hij precies doet om zoveel emotie... en opluchtende dramatische diepte in zijn muziek te brengen. Daria laat als weinig anderen juist die diepte horen. Romantiek in de barok. Wat is het geheim? Daria laat ook horen hoe heerlijk het is om Hendel te spelen. Ja, Gelukkig. Nou, dat is fijn. Ja. Um, maar wat is dat geheim? Kan jij dat benoemen? Nou, weet je wat het is? Uh, je hebt Hendel, de operacomponist. En daarin zitten, weet je, daar zitten grote opera's met waanzinnig mooie aria's en allemaal. Weet je, maar ja. wel vaak, vaak in theater. Weet je, maar ook daar ook, ook, zitten ook heel intieme stukken in. Maar de, de deze suites. Op, op mijn, in, in, voor mijn gevoel is Hendel hier min of meer op zijn persoonlijkste. En hij had ze ook voor eigen gebruik geschreven. Hij, ze waren ook niet direct bedoeld voor het podium. En um, dat, dat, dat is een gegeven waardoor je dat gewoon dichtbij je moet houden eigenlijk. Dat het meer intimiteit heeft in zich. Ja, het is gewoon heel persoonlijke muziek. Ja. En nou geef ik toe, er zitten dus ook grootste stukken. En ik heb niks voor niks dat in Sao Paulo aan doen. Want ik had het ook niet met een andere componist overigens. Want hij heeft ook een vorm van... Ja, ja, nou, bombast is weer... Oh, nee, nou, dan... dat mag ik niet, niet zeggen. Nee, nee, nee. Mag helemaal niet in de hendelkerk. Nee nee nee nee. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee, maar wacht, even, nee, nee, ik ben nee, nee. geen kerk. Dus ja. dat ook... <achthap> de voorganger dan. Je bent wel een voorganger. <Bose> nee, missionaris. <hap4> is toch wel zo? Nou ja, kijk, ik, ik weet, je krijgt vaak... Euh, ik, ik bedoel, de componisten zijn gewoon wel een soort van goden. Dus daar kan je het woord religie aan hangen. Ja, maar goed, maar als het goden zijn, dan zitten ze heel hoog. Ja, dit dus is heel hoog. Ja, nee, dus ja, dus even... dan kijk je daar heel erg tegen op. Ja, ontzettend. Ja. Ja. Nou, uh, schrijft dezezelfde Chris: ik hoop niet dat het flauw klinkt, maar ik brand ook van nieuwsgierigheid naar de uitvoering van Scarlatti's sonatus ja. door Daria. Ja, die ga ik ook spelen in maart. Kan In Utrecht op 10 maart. Nou, voilà. Wordt gewoon <laughs> op je wenken bediend. In hoeverre vraagt uh, Omni zich af: voelt Daria zich meer een popmuzikant dan een klassieke pianiste? Een Leuke vraag, bijzonder. Heel bijzonder, want ik heb er nog nooit een popmuzikant gevoeld. Nee, nee ik, weet niet, ik weet niet waar de vraag precies vandaan komt. Nou, Misschien... Ik kan me voorstellen dat hij er vandaan komt. Associeer ik zomaar even in de vrije ruimte... Uh, omdat jij een, een manier hebt om je publiek te bereiken die misschien meer verwant is met, met, met de amusementsmuziek uh, ja. uh, en de populaire muziek dan uh, met de klassieke muziek. Nou, ik vraag wel van iedereen om stil te zijn en te luisteren eigenlijk. Ik en bedoel... de telefoon uit. Ja. Ja. ja. <laughs> dus nee. Um, nou, ja, ik, uh, het is wel interessant want um, ik heb wel grenzen opgezocht en ik ben er ook, uh, weet je, ik weet ook waar ik niet overheen wil gaan. ik maak geen enkel compromis op de muziek. Ik wil niet dat ik het minder kan uitvoeren dan. En op het randje was, was bijvoorbeeld Brazilië. Maar toch voelde ik me bleek, ik zo vrij als een vogel te voelen daar in de lucht. Dat ging, ging want al wat, wat was er op het randje. omdat je zo hoog in die lucht moest spelen? Het nou, was stuntwerk. Het is stuntwerk, ja. Ik niet zo heel snel. Nou, ik bedoel, ja daar ben ik toch iets te klassiek voor. De stunt ging in. Ik had inmiddels een oortje in. En ik werd, weet je, over de, ik werd door, grote, door grote luidsprekers naar voren gebracht. Maar het kon met die bepaalde stukken. En eigenlijk heerste er een bepaalde sereniteit. Want ik ging een hele. heel langzaam minuet spelen. En mensen waren daar toch heel stil. En ik dacht, nou, eindelijk is een er geen geboom ge, ge en ge... Je, nee, Nee, nee maar geen, geen beats of wat en ook. Ja, ja, ja. En nu, nu luisteren hier naar. Maar ik moet er wel prettig bij voelen. Want uh, bijvoorbeeld, ja, ik weet ook ergens... waar, waar heel veel bijgeluiden waren en toen werd ik er zelf niet gelukkiger van. Nee. Ik, ik voel me absoluut, ik voel me een, alleen maar klassiek muzikus. Ik ben, ja. ik ben ook echt heel erg eenkennig daarin. En ook in je, in je, in je smaak? Uh, nee, Nee, maar... nee, want ik begreep toch dat Radiohead ook wel een van je favorieten oh, is. En die ja. was volgens mij deze week in Nederland. Ja, ja klopt. Ik ben niet geweest, maar ik, die vind ik erg goed. Ja. Ja, ja. Maar dat heeft niets te maken met, met jouw eigen uitvoeringspartij. Nee, nee. nee ik, uh... Never the twain shall meet. Nee, ja, nee. De, absoluut geen crossover voor mij. Nee, nee. nee. Ik, ja. Sterk, maar je zegt het ook zo fanatiek... dat ik uh, denk dat je gewoon een ontzettende hekel aan crossover hebt. Nou ja, ik... Uh, ja. Want er zijn ook klassieke uh, muzici die zich daar natuurlijk volledig op storten. En die daarmee ook hele succesvolle... Uh, de, het enige waar ik wel van kan genieten zijn die... Oude opnames van Art Tatum... of van die jazzmuzici die bijvoorbeeld een, een DBC of een Chopin min of meer, maar die zijn zo goed. Dat zijn zulke vakmensen, zulke goede muzici. Ja. Ik bedoel, het hangt helemaal vanaf. Ik bedoel, echt het. Maar ik, je, je ik wil niet voor altijd nu een uitspraak hierover doen. Nee. nee maar, heb... nou, maar ik ben toch wel redelijk stellig. Ik hou inderdaad niet. Je op houdt er af. niet van, hè? Nee. Nee. Nee. nee, en ik heb me per ongeluk dit jaar wel heel even in gemengd. En ik, ik, had, ik had een maand lang geweest. Waar heb je dan in gemengd? Nou. Ja, nee, was nee, nee daar wil ik nu even lekker heel uitgebreid voor zitten. <laughs> Wat het, um, nee, ik heb heel even met Radio Viel Bach gespeeld... En terwijl er twee rappers voor stonden. En daar heb ik... Uh, heb ik uh, dat vond ik moeilijk. Daar werd ik en vond je, daar je dat vond. Achter, vooraf moeilijk of ook achteraf Allebei. moeilijk? Allebei, okay. ja. ja. Dat is niet voor jou kan dat ook, toch niet? Nou ja, ik merk dat ik dan een beetje, dat ik me misselijk voel. Dat ik, ja, ik bedoel dat ik gewoon die muziek waar je zo tegenop kijkt, die, die doe je, in dit geval deed je het gewoon geen recht. Natuurlijk, ik ben, je kan het van geval tot geval bekijken hoor, want sommige dingen kunnen heel goed overkomen. Of, mm. uh, en ook hier, uh, ik, ik heb ook geleerd dit jaar eigenlijk, of in ieder geval steeds meer eigenlijk uitgekristalliseerd wat ik belangrijk vind en hoe je bepaalde componisten op een bepaalde manier brengt. En zal vast wel een keer wel mogelijk zijn, maar hier werd ik gewoon. Nee. Ja, ik werd er echt. Ja. Je hebt ook klassieke muzici... die niet zozeer de, de, het, zoeken, uh, het brede publiek zoeken in de crossover, maar bijvoorbeeld in hun repertoirekeuze. Je hebt met Hendel, ga je wel een avontuur aan? Ja. Er zijn componisten waar je mee kunt komen, waarvan iedereen direct zegt: Oh, sexy, leuk, breed, groot publiek. Ja. Bij Hendel moet je ook nog wel even iets uitleggen. Nou, ja, maar ik heb het gevoel dat het. Nou, dus ik denk dat het niet, niet waar is. Omdat. Ik, het eerste gevoel wat Wij ik had, kennen dit nog niet zo, toch? Nee, maar dat is dan ook het enige. Ja. Ik heb wel het gevoel dat mensen. dat het, dat het een heel kort lijntje is naar, naar een snaar. Als je dit speelt. Want hoe je het went, of ik, daarom daar, Toen ik het buiten speelde. Zo op, die, op die rijdende vlogen van Ter Sprinkoff. die van de parade. en door Amsterdam reed. En, en toen voelde ik het opeens. hoe kort het lijntje was. Want door de, door de Jordaanstraatjes. Het, het weerkaatste de muziek. waardoor het opeens wel wat versterkt leek. En, en, en je voelde het gewoon dat het direct aankwam. Er gingen de ramen ook open. Er gingen en gingen vrouwen met de, met de stofdoek eruit hangen. Een hele die, romantische beelden. Ja, ja en die waren al open. Het was de enige mooie zomerdag vorig jaar. Echt waar? Ja. Wat is de sensatie om dat zo te doen? Ja, dat, nou, dat, dat, dat heb ik toen voor het eerst meegemaakt. Dus ik zeg ook nooit... Ik, ik ben wel geneigd te proberen. Want dat misschien, had ik ook in eerste instantie misschien te ver vinden gaan. Of zo. Of ja, ik kan niet goed spelen. Maar toen ik eenmaal de beslissing had genomen... Nee, dit wordt mijn manier om om heel direct hendel te brengen heb ik, weet je wel... en ga ik niet moeilijk doen over de vleugel... of dat je buiten bent, wat meestal niet lekker speelt. Dus je, je doet het om andere... maar ik voel, ik, ja, het, voor mij was het magisch. Ik heb er ook heel veel van geleerd, gewoon op menselijk niveau. Ja. En, en wat leer je dan op menselijk niveau? Nou, dat het leuk is. Ja. Dat Zo zeg. Dit is wel... Uh, stop de persen, mensen. Ja. <laughs> Ze heeft het nou de dus zin gehad. Leuk. Uh, Fanny die vraagt zich af... Uh, met welke pianist zou jij nog heel graag een quatre uh, willen spelen? Oh, grappig. Kat Daar dacht ik net deze Kat week over na. Nou, omdat ik een plannetje had. Maar ik, ik, ja? ik weet het nog niet zo goed. Want er zijn mensen die ik uh, zo, zo uh, boeiend vind dat ik die bijna niet durf te vragen. Oké, okay, zullen we die ook even doen dan? Nee, ja, nou eigenlijk niet. Nee, nou ik heb namelijk ook. je niet... zit nu bij een hele grote platenmaatschappij. Nu kan alles. Alle ja. deuren gaan open. <laughs> ja, nee, ik heb. Nee, ik heb. Ik, ik, ik weet het nog niet. Nee, ik weet het echt nog niet. Want je ik had zou het wel, wel willen antwoord. Ja, zeker. M maar kan je dan voor mij, als je dit nog niet helemaal gaat beantwoorden, wel zeggen welke pianisten jou inspireren, waarvan jij zegt van hé. Hey. Nou, als er iemand. Misschien dat hij niet elke keer dat ik hem live heb gehoord, dat ik uh, elke keer helemaal. Uh, nou, bijna wel van mijn stoel ging. Maar er zit zo'n persoonlijke esthetiek in uh, uh, bijvoorbeeld een pianist als Radu Lupu. Die, mm -hmm. heeft, die, die besteedt zoveel tijd en zorg aan, aan bepaalde klankvorming. Ik bedoel, daar, daar, wil ik, daar, daar durf ik niet naast zitten, ga ik ook niet doen, want dan zou zijn klankvorming verpesten. Maar Het, het, is, het is wel iemand waar je heel erg Daar kijk erg tegen je heel kijkt. erg tegenop. Ja, maar dat is echt van een andere orde, laten we wel Ik bedoel, dat is ook niet... Die... Je bedoelt nu te zeggen dat die katgemeinen wordt niet met Radulouk. Nee, dat maar... was ook niet van plan. Maar als je het vraagt over helden of over mensen, ja, waar ik gewoon het bewondering is, voor heb. Het is wel grappig dat je zegt dat dit uh, zijn unieke talent is. Hè? Dat die, die precisie waar mm -hmm. jij zo op inzoomt. Uh, want wij spraken met Lisa Verstman. En zij is, zij is de dochter van jouw pianolerares. Yeah. En jij kent haar natuurlijk ook al van jongs af aan. Yeah. Daardoor onder andere. En uh, zij zegt uh, dat wat jij hebt gedaan met Hendel... Dat, dat je helemaal iets van jezelf hebt gemaakt... Dat je, uh, dat je het helemaal uitgewerkt hebt, dit project. Haar karakter zie ik hier helemaal in terug. Ze bereidt het heel goed voor, ze maakt een filmpje... ze laat het heel goed opnemen. En doordat ze voor alles zo goed de tijd heeft genomen... kan ze er ook helemaal achter staan en wordt het haar eigen. Dat hoor je terug in de muziek. ja yeah. Zij beloont jou nu verbaal voor, jou, voor oh, jouw precisie. Ja, ja, dat is heel lief. Nou ja, maar het is inderdaad... Ik had vanmiddag nog even... Dit was inderdaad uh, uh, uh, niet hierover. Maar we hadden het even over... Inderdaad dat ik zo blij was dat ik nergens inderdaad... Uh, uh, nou, nogmaals, gewetensbezwaren bij heb. Omdat Precies, inderdaad... je hebt niet gemarginaliseerd. Nee, ik heb elk, uh, alles is gaan. Vind je alles. Of, uh, ja, ik heb. Uh, het is wel heel vermoeiend om met elk puntje bezig te zijn. Maar daardoor sta je er. Ja, is het wel jouw ding. Daar ben ik toch wel trots op. En dat uh, vind ik leuk om. De, om te, daar komt gewoon helemaal niets op voor waar je achteraf van zou zeggen. Mw. Nou, nee, nou, ik heb. Uh, wel... Uh, ik heb soms andere ideeën. Um, maar. Laten we wel wezen, ik werk met heel veel mensen samen. Dit is totaal niet meer een solo-project. Dat begon, dat begon in de eerste maanden, was ik in mijn eentje... ben ik met heel veel mensen gaan praten. Maar gaandeweg kwamen er mensen bij. Ook mijn zus, ook Mark van der Heijden... die heel veel met mijn website maakte En ook Ervan van Buren, de maker van die filmpjes. En... Mm -hmm. Ik heb ontzettend naar hen geluisterd. En we luisteren naar elkaar. En iedereen komt nu met ideeën. En het is. Um, en dan had ik bijvoorbeeld zelf een persoonlijk sterk idee. Wat ik op de voorkant van het hoesje wilde zien. Maar dat bleek gewoon niet feasible. Dat bleek gewoon niet gewoon praktisch ook niet mogelijk. Nou, hmm. dan, dan laat je het ook gaan, maar dan ben ik heel blij wel... met de volgende dingen die we okay, ook goed maar, hebben Oké, Maar de muzikale handtekening moet door jou gezet worden. Nee, ja de muzikale dat is, dat is alleen En daar ik. kan je niet ja, over twisten met jou. Nee, nee dat nee, is echt... Ik, en dat, ja, dat, dus de muzikale dingen is echt... Hey, jij was vanmiddag aan het bellen met Lisa Versman. Hè? Ging dat over jullie aanstaande samenwerking? Oh. Nee, dit keer niet. Oh. <laughs> want het komt er geloof ik wel aan, hè? Oh, nou ja, ze heeft het ons verteld. Dus oh ja, nou ja, ik moet het nog aan de, aan de zaal in, in kwestie nog voorstellen. Maar inderdaad, oh, okay. daar hadden we maandag een gesprek over. Maar ja. heeft, is, is, is dat... Want Lisa Vesman is inmiddels ook een hele bekende ja. violiste. Ja. Heeft ook een echte doorbraak in Nederland uh, beleefd. Jij staat eigenlijk nu ook op dat punt. Ja. Wat betekent dat voor jou dat jullie misschien wel, ook al zou het maar een eenmalig project zijn... maar ja. om, om, om iets samen te gaan doen. Nou, weet je, we hebben al een paar keer samengespeeld door een niveau. en het grappige is, is dat ik haar iets voorstelde wat, um, wat we... Eén keer, we, we één keer hebben we samen gespeeld toen we veertien of dertien waren of zo. En dat was echt, weet je, als je nog nooit ziek gespeeld hebt, is, is het echt nog is niet zo makkelijk, ook meteen. En, en inderdaad, zij heeft een hele snelle, grote uh, carrière uh, gemaakt. Maar nee, dit is gewoon puur vriendinnen niveau. En omdat we het over bepaalde, weet je, complexe ideeën hadden. En, uh, kan je dus... afstellen wat jullie gaan doen? Of, uh... Nee, dat kan ik nog niet zeggen. Nee, nee, want het heeft echt met, het heeft met mijn volgende project te maken al. Want ik ben daar ben ik al met mijn hoofd heel erg mee bezig. Maar dat hou ik nog even een paar maandjes voor me. Ja. Ja, dat kom je gewoon tegen die tijd bij ons vertellen. Ja. Neem ik aan, toch? Precies? Jij bent, uh, je hebt je hele cd heb je bij elkaar uh, uh, gekroud ja, ik vind. Uh, is dat nou een eenmalige genoegen? Of zeg jij van ja, ik heb de smaak te pakken. Ik, ik wil dat wel zo. Want het is heel hard werken. Het is heel hard werken, maar ik heb er toch plezier in beleefd. Maar toch vind ik het heel eng om dat nog een keer te gaan doen. Ook omdat dit was een groot succes... Um, maar ik heb inderdaad mijn eigen... Groot succes is uh, 12.000 euro heb je binnengehaald met crowdfunding. Nou, ik had wat meer nodig. En ik heb inderdaad met heel uh, openlijk crowdfunded... Uh, 12.000 uh, bij elkaar yeah. crowdfund En ook met een aantal mensen gesproken met een soort, soort semi-lening. We uh, hebben nog een andere constructie. Ik dat, dat, nou, dat... kwam bij jou uh, komen lunchen of jij kwam bij mensen thuis spelen. Ja, dat, had ik, dat, ja, dat hoorde weer bij het crowdfunden. Ja, dus dat klopt. En, en zo had ik van uh, die filmpjes en de cd... Dat was allemaal toch ook wel wat meer. Dus ik had zo'n heel traject... waarin ik opeens ook over financiën moest nadenken überhaupt. Over hoe dat werkt. En eigenlijk is dit een enorme leerschool... over hoe je communiceert over dingen en zo. Um, hoe kwamen we hierop? Nou, mijn vraag was of je het nog een keer zo zou of doen. Of ik dat nog een keer... Nou ja... En toen zei jij geloof ik nee. Nou nee, ik zeg niet per se. Ik, toevallig er is ergens een knik geweest. Dat zijn allemaal dingen waar ik deze week over nadenken was. Dat ik eergisteren dacht... Ik voel dat, dat hè? Ja, ja, een, ja, een soort nee. char, eigenlijk. Ja, ik, ik heb inderdaad een beetje dat, dat uh, gevoel. Maar um, ik, uh, uh, ik had een, uh, even een knik gemaakt dat ik dat ik het niet als onmogelijk opeens beschouw... maar het hangt vanaf hoe je het aanpakt. Want het kan niet op dezelfde manier. Nee, want het wordt nu heel vaak in artikelen aangehaald. Hè? Daria van den Berken, die, ja, heeft heel vaak. Zo, hè? Ja. die heeft dat zo gedaan. Dan ben je ook meteen een voorbeeld in de kunstwereld. En het gevaar daarvan is ook... dat iedereen nu de Daria van Berken truc moet gaan toepassen. Ja. En dan lukt het niet meer. Nee, nou, er nee, is geen, uh, geen enkele truc wat dat betreft. Want je moet het gewoon... Kunst? Of, nee, nou, het is, ik, ik heb wel mijn hele netwerk ook ingezet. want het is het is, niet, het is niet dat er opeens van anonieme mensen en gevers... opeens nee. allemaal geld kwam. Maar ik heb uh, door die Voor de Kunst site... Dat was, dat was waarom ik het toch heb gedaan. Want Voor de Kunst heeft ze een eigen site... waarin ik heel objectief mijn hele project zou kon plaatsen. Dus niet dat ik een brief vanuit mijn eigen e-mailadres moest schrijven... van nou, willen jullie alsjeblieft geld ja, geven voor ja. dit project? Wat ik wel heb geprobeerd, overigens. Maar... Ja, je ziet ook, ik moet het een beetje afronden. Oh, want we zitten ja. in de finale van deze uitzending. Oh, ja, was... Maar je ziet dan ook in beeld hoeveel geld er binnenkomt. en waar. het ja. er, Dus dat is, het is een heel professioneel project. Hè. Ja. Ja, ja, Laten we het precies. zo zeggen. Nou, Hendel, Hendel, Hendel Daria van der Berken, daar hebben we vaak genoeg gezegd. Ze treedt ook op in het Concertgebouw in Amsterdam. Volk in de rode bioscoop ja. in Amsterdam. Op heel veel plekken, uh, op radiotelevisie en ga zo maar door. Uh, Mag dat... ik al zeggen dat die te reserveren is, eigenlijk? De, nou, mag je zeggen. Op, op, Ik weet dat niet of je een site eigenlijk... mag zeggen, zeg, nou, maar waar die denk de wel dat... is. Ja, mag je een site zeggen? <laughs> nee, hey, ik moet even maar met de, de directie... Site, met drie Mo letters. Je moet de tegel zeggen. Oh. Zet, zet het maar op de tegel. Dan zeg ik dat twee dingen zometeen met Margreet Reintjes is. En dan gaat het over Piet Hein Eet de topontwerper. Daar is ze bij op bezoek. Wat komt er te staan? We hebben nog 12 seconden. Ik, ik moet het nu zeggen? Ja. Oh, uh, later kijken we terug dat dit een hele spannende tijd was. Nou, maar dat is ook zo. Ja, ja dat geloof ik zeker. Wijsheid. ja. Dank, mevrouw van den Berken. Dit was aflevering 2523. Ja, en als u onze gasten live wil horen... dat kan volgende week donderdag met het Landfly Strijk trio in het Concertgebouw in Amsterdam. Wij zijn er maandag weer. Ik wens u alvast een prettig weekend. En tot dan. Radio 1 nee, Kunststof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Vincent van Gogh, Martin Toonder en Joop van der Ende. Van deze drie beroemde Nederlanders verschijnt een biografie. Als vuistdikke studie of als strip. Kleurrijke Levens in Kunst of TV. Zondag om 5 over 6 op Nederland 2. De Bijbel. Het heilige boek van de Joden en de Christenen. Maar wie niet gelovig is, leest het niet. Auteur Guus Kuijer schreef daarom de Bijbel voor Ongelovigen. Ik verlang naar een goed gesprek, dacht God. Er zou een sprekend dier moeten komen dat weet van mijn bestaan. O, Morgen leest hij in branche met boeken zelf voor... en vertelt waarom hij de goddeloze wil overhalen zijn Bijbel wel te lezen. Hoe moest zo'n beest eruit zien? Ongeveer zoals ik, dacht God.